Henk Kamp, de verkenner die de kabinetsformatie gaat voorbereiden... begint morgenochtend vroeg met gesprekken met de fractievoorzitters. Kamp rapporteert binnen week zijn bevindingen aan de Kamer. Hij kan ook mensen voordragen als informateur. De Tweede Kamer houdt volgende week donderdag een debat... over de formatie en alles wat ermee samenhangt. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, gaat via de banken iedere maand 40 miljard dollar in de Amerikaanse economie pompen. Dat moet leiden tot een sterker herstel van de economie. De Fed is bang dat de werkloosheid in Amerika te ver oploopt. De maatregel geldt als omstreden omdat de effecten onduidelijk zijn en de risico's groot. De financiële markten reageerden positief op de geldinjectie.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 Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt... met later in het noorden een beetje motregen. Minima tussen 8 graden in Limburg en 13 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Poeh, laat het je gisteravond met lange politieke betogen over de uitslag. Dat kan korter. Kijk maar op wel.nl. Altijd leesbaar, nooit te lang.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 Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Straks horen we of Dirk Poot van de Piratenpartij het leven nog een beetje aan kan. nu hij geen zetel heeft gehaald. En dan horen we ook of NOS-verslaghervers Michiel Breedveld en Ron Vreessen. na alle commotie het leven nog een beetje aan kunnen heren. Zijn we nog wakker in de Haag? <laughs> hallo. <laughs> ja, ten nauwernood. Eerlijk zegt we hebben ons hier echt naartoe moeten slepen. Ja, ja. ja het was natuurlijk een heftige ja. tijd voor jullie. Ja, ik ja, ging, er, ging, er, ging een, er ging een collega net naar huis. Ik zeg, oh, jij gaat even douchen. <laughs> Die ligt dus nu al te slapen. Ja, ik jo, ik oh, jij ik hebt ik dacht, een paar hemel. weken niet gedoucht erom. Nou, dat nog net wel, maar mm. niet geslapen. Niet geslapen. <laughs> het is echt heel erg. Het leven achter de schermen. het leven voor de politiek verslaggevers. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Uiteraard ook wat er vandaag in Den Haag is gebeurd. En uh, wil je ons volgen op Facebook? Dat kan. facebook.com slash today. Today is Topics. Maar nu. Het moment. Ja, God, jeetje. Ja, ik ben lekker uitgeslapen oh, nee. hoor. Echt heerlijk, tien uur naar bed. Vroeger weer op? Nee. nee, dat is niet zo. Luke, stop. topics. ze beginnen met de grote party van gisteren. De hele dag gingen we lekker met de wind in ons hoofd over straat. Want we mochten weer stemmen. In buurthuizen, basisscholen en bouwketen over heel Nederland werden stemlokaaltjes ingericht. Wij vinden het altijd een feest van de democratie, zoals dat heet. Ja, ja, dat is best leuk. Het is... Uh... Op zich een lange zit. En het leuke werk eigenlijk, het echte leuke werk is natuurlijk vast om, om een uur of negen. Ja, wat dan mag er worden geteld, maar tot die tijd moesten al die gekke burgers nog even langskomen. Ja, weer verkiezingen. En ik denk misschien over twee jaar wel weer. Ik vind dat wel uh, heel erg. Vijf of zes kabinetten zijn er geweest in tien jaar tijd. Of ze nou goed doen of slecht doen, het maakt me niks uit, want het is toch allemaal een potnet. Kortom, een feestje voor de democratie waar de stemming lekker in zat, maar uiteindelijk kon er toch een keuze gemaakt worden. 50 plus omdat ik die andere partijen heel erg moeilijk vind, ze, ze beloven van alles. Voor mij is het de CDA geworden, omdat het CDA toch uh, heeft gekozen voor uh, de middenpositie. Ik heb ook zitten denken aan uh, D66, ja. maar nee, als ondernemer zijn we voor op het thuis bij de, bij de VVD. Ja, en deze meneer heeft <lacht> waarschijnlijk een grote sigaren met stevige whisky winkeltje. Om 9 uur ging het licht uit en was het feestje weer voorbij. Ik ga hem nu dicht doen, constateren jullie dat met mij? Ja. Hoe is het gegaan? Ja goed, hadden, het liep vanmorgen rustig door en rond de etensite hadden we even een stormloop. Ja, en toen meneer mevrouw weer van de wc af was, kon de stemmen verder gaan. En daarna druppelden ze gewoon weer binnen tot 9 uur. Ik heb een tussenstand gemaakt 2019 op dit stembureau. Dus iets minder dan vorig jaar, toen hadden ze de 1200. En er staan 300 stemmers, stemkeuzes op de lijst en je moet die ene stip vinden. Ja, en terwijl de stemlokalen een potje zoek de stip aan het zoeken, aan het doen waren, maakten alle partijen zich in tenten, zalen en kerken klaar voor een zinderende verkiezingsavond. Gaan we kijken wat de voorlopige prognose is van de parlementsverkiezingen 2012. Daar, komt Daar zijn ze. VVD 31 zetels nu gaat naar 41 zetels. Een absoluut. Hey. precies, een absoluut record. PvdA 30 gaat naar veertig zetels, maar één too close to call. Ja, het grote OMG-moment van de avond. Nek aan nek kronkelde VVD en PVDA zich door de dag vanavond. Ondertussen was er feest in de VVD-tent en in Paradiso bij PVDA. En daar nou, er werd er natuurlijk eigenlijk ook al gesproken over formaties. Wie moet met wie? En wat is je verantwoordelijkheid met zoveel zetels? Want ja, dat had natuurlijk helemaal niemand verwacht, dit. Of nou ja, bijna niemand Want in een rustig hoekje van het gebouw was... maar Jett Hamer zich aan het verkneukelen. Want zij voorspelde dit maanden geleden al. Ja, ze dachten allemaal, geloof ik dat... Ik uh, ja, niet helemaal lekker was, maar ik heb heel goed opgelet wat er gebeurde in het land. Ik wist dat Diederik Samson ongelooflijk een goeie die beter is. Uh, en dat hij heel goed in staat zou zijn om tussen de VVD en de SP te zoeken naar het eigen verhaal. Nou, het eigen verhaal heeft hij kennelijk gevonden. En terwijl Samson met dat verhaal telkens weer aan het oplepelen was, hield Mariette dus rekening met een mooie overwinning. Tuurlijk heb ik daar rekening mee gehouden, anders had ik dat niet gezegd. Uh, je ziet vanavond, het zit heel erg dicht bij elkaar. De Partij van de Arbeid stond op 15 zetels ongeveer, en ik heb wel aangevoeld dat dat niet zou blijven en dat er echt ruimte was voor een ander verhaal, voor een eerlijk verhaal. En dan zijn we ongelooflijk. Ah, dankjewel. Je moet trouwens doen met je gaan stemmen. Sirenes inspreken of zo. Sorry. Nee, nee niks. slam zitten. Ik zei niks. Doei. Goed. Waar er winnaars zijn, uh, er zijn er ook verliezers. En een van die verliezers is de PVV. Klopt. Tenminste, ik heb het gelezen vanochtend, Aan ja. de ene kant denk ik uh, terecht. En aan de andere kant hebt hij toch een hoop dingen gelijk. Ja, hebt u ook Wilders laten liggen omdat hij dingen niet heeft waargemaakt? Ja, ik denk dat dat uh, voor de hand ligt. Wat dan? Wat had hij waar moeten maken wat u betreft? Nou, ja, zijn standpunten had hij waar moeten maken. Ja, en dat heeft Wilders dus volgens veel kiezers niet gedaan. En ook het feit dat Wilders uit het katshuis overleg wegliep... viel niet echt in de smaak. Veel kiezers liepen daarom hey, weg. dat heb je juist goed gedaan. Oh. Want hij is tegen Europa en dat, dat, moet hij, dat moet hij volhouden. Als hij groot genoeg is, heb je niemand nodig. Kan hij alleen werken. Misschien krijgen we de gulden dan weer terug, dat alles weer in het normale komt. Ja, een andere grote verlister is GroenLinks. Die likte vandaag in het openbaar hun wonden en elkaars kaarswonden. Nummer drie van de lijst, Liesbeth van Tongeren, mag net de kamer in... maar deelde vandaag het leed met de mensen die weg moeten. En dat je dan uh, ja, toch deze uitslag die nog verder tegenvalt dan wat we dachten krijgt... Dat doet gewoon enorm, dat doet pijn. En waar is Jolande Sap? Met... Ja, ja, Frik, Ja, waar is Jolande Sap ineens gebleven? Ik bedoel, stap zij op of zo? Weet zij op dit moment, op dit moment nog steeds uw politieke leider. We er gaan wij... allerlei geruchten, daarom dus vraag ja. ik het. Als wij mededelingen hebben, dan weten we de pers heel goed te vertellen. Ja, maar dat is niet echt een antwoord, hè? Waar is Jolande Sap? De vraag was wel, waar is Jolande Sap? Uh, om 11 uur zou hier achter mij inderdaad een fractievergadering beginnen. Uh, die is uitgesteld. Sap overlegt nu in kleine kring. Ja, dat is lekker makkelijk, hè? GroenLinks is ook alleen nog maar een hele kleine kring. Maar goed, dan weten we nog steeds <lacht> niet waar Jolande Sap is. Bram van Oijk is de nummer 2 op de lijst. Maar er is nu overleg in kleine kring, begrijpen wij? Er nee, is dus op dit moment geen overleg in kleine kring. Ja, maar ik uh, bedoel meer niet hier, maar met Jolande Sap. Met, met een paar mensen, is op dit moment aan het overleggen? Nee, niet dat ik uh, weet. Nee. Nee. Is dat overleg al geweest dan? Nee hoor, nee. Nee, nee okay, maar als er dus geen overleg in Kleine Kring heeft, waar is Jolande Sap dan wel? Jesse Klaver staat op 4. Meneer Klaver, daar is het nu, begrijpen wij, overleg in Kleine Kring door de top. Nou ja, er, wordt, er is overleg. Ja, is, is, is er nou wel of geen overleg? Nee. Jolande Sap, is dit op dit moment met de top van de partij in overleg, begrijpen wij? Ja, ik, ik bedoel, ze is in overleg. Ik weet, dat, ik weet niet precies hoe of waar en welke vragen daar op tafel liggen. Ja. Wel in overleg dus, in zo'n heel piepklein kringetje. Maar bij Jolanda stap is geen idee. Totdat ze ineens door de gangen in Den Haag rondstruinen. Ja, net hebben we overleg gehad met fractievoorzitters. Daarom moesten we het overlegje wat we hebben met de partijtop afbreken. Maar u blijft sowieso? Dat is niet aan de orde. Dat u weggaat is niet aan de orde? Nee, is niet aan de orde. Nooit? Dat is niet aan de orde. En we praten nu verder. En als ik meer te melden heb, dan kom ik weer bij je terug. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed. Tot slot dan nog even terug naar het feest. Bij de VVD schraapten ze deze ochtend de vlekken van het pak. Om vervolgens in de fractiekamer keihard verder te brallen. Ja, dat kan je zeggen. Een vergadering met uh, allemaal mensen die niet zo heel lang hebben geslapen. En het wachten is dan op Mark Rutte. Die zal hier straks aankomen. En uh, ja, dat kan er van op aan dat hij hier als een held ontvangen zal worden door zijn eigen fractiegenoten. Er dus zal luid applaus. Klinken, gejoel. Ja, en een grote bende dus daar bij de grootste partij van het land. En dat terwijl niemand op dit moment al heeft geslapen. Fractieleden, ministers, verslaggevers, iedereen kan met een snoeihard slaapgebrek. Maar toch, de formatie gaat gewoon beginnen. Meneer Rutte, wat nu?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 Uh, dat valt allemaal onder het puntje van mijn tong. Radio stilte. Ah, oh, radio stilte. Dat was het inderdaad. Dat was hem. Tot morgen, Willemijn. Of zoals Marijth Hamers zou zeggen: Tot morgen, Willemijn. Het <laughs> ergste was dat je er niks aan veranderd hebt. Nee. <laughs> Goed, Luc. Dank je wel. is <laughs> En what goes on? En als je haar wil zien. Vanaf 20 september gaat ze live en dan uh, op theater door Nederland. Gaan we snel naar het honkbal. Staat het nog steeds 10-1 in die Houtkamp? Jazeker, Willemijn. Het is een. Uh... Een stuk minder uh, aantrekkelijk om naar te kijken dan uh, bijvoorbeeld een week geleden. Dat geweldige concert van Coldplay. Maar dat uh, terzijde daar moest ik opeens aan denken. Want er gebeurt zo weinig. En uh, nu wordt de bal wel heel hoog en heel ver. Oei, oei, die Midtvelder die pakt de bal dan uh, met heel veel moeite. De Zweedse midvelder uh, kon de bal vangen. Een heel ver geslagen bal van Kalian Sands. Maar ook de Nederlandse spelers zijn niet echt uh, geïnspireerd vanavond. Ze vinden het mooi. 10-1, straks wordt het 11 of 12-1. En dan is het naar zeven innings bekeken. En dan uh, wint Nederland de eerste wedstrijd in de, uh, zeg maar, uh, de, de halve finale. Een soort van halve finale. Uh, morgen nog tegen Spanje. En nog tegen Italië. En dan zondag de echte finale. En ik verwacht toch wel Nederland-Italië in de finale. Vanavond uh, is het niet spannend. Dat zal dan wel spannend gaan worden. Daar ben ik van overtuigd. 10-1. Nederland leidt na 4,5 inning in uh, Rotterdam tegen Zweden. Ja, over spannend gesproken. Gisteren was het uiteraard ontzettend spannend, de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben het allemaal gezien. Maar de vraag is, wat gebeurt er dan de dag na de verkiezingsuitslag rond het Binnenhof? Dat weten natuurlijk politiek verslaggevers Michiel Breedveld en Ron Vrezen van de NOS. Ron, eh, hoe ontwaakte het Binnenhof vandaag? Met een kegel. <laughs> met, met oh, speaking kegel. of yourself, Michel. Nee, nee, nee. Maar ja, nou, daar kan ik me niet over uitlaten. Maar het is echt opvallend hoeveel kegels je ruikt op het binnenhof. Dat ja? is echt niet te geloven, ja. En dan is, ligt op het puntje van mijn tong de VVD'ers. Nou, ja, goed. Uh, Nieuwsportcode, zeg ik dan maar. Nee, Aha. ja, inderdaad. Bij de VVD is veel gedronken. Dat hebben we allemaal gezien. Nou, nou, bij de PVV kunnen ze er ook wat van, hoor. Ja. Terwijl je zou toch denken... Daar die waren wij gisteravond. We, daar waren jullie. Daar was er weinig reden tot feestje uh, bij de PVV. Maar er werd stevig gedronken. Nou ja, stevig, maar... De, de, de, kijk, PVV'ers zijn optimistische mensen. Nee, dat ja, is oh, echt... wat een cynisch lachje, Michiel. Nee, ja, die is niet van mij, hoor. Dat, nee. dat, is, nee, dat is echt waar, daar hebben ze gewoon gezegd... Oké, okay, we hebben verloren, maar wij... Uh, dat wij ging wel snel, ja. Wij hebben het goede verhaal en we schakelen gelijk om... naar uh, positief, naar de toekomst kijken... Uh, ja. Uh, en dat, dat ging heel snel, à la dat minuut. Ging, uh, dat ging à la, bijna à la minuut. Ja, dat was ja. nog voordat Wilders uh, eigenlijk gesproken had. Had men al zoiets van... Oké, okay, even slikken, maar we gaan gewoon door. Ja, en Want wij hebben een goede bij. verhaal. En let maar op, we komen gewoon groot terug. Nou, als je dat gelooft... Dan, ben je ook, dan kan je ook optimistisch zijn. En dat waren ze ja. daar. Dus de, de, de, uh, de biertap bleef gewoon open. <laughs> en hoe zat het nou met Wilders? We zagen die foto dat hij stond te huilen. Um, ja. Vandaag had hij nog steeds rode oogjes. Ik. Ja, daar kan ik, kan, kan ik opheldering over geven. Ja. Ik heb hem vandaag even gesproken. Michiel, ja. Hij heeft mij bezworen dat dat een ontstoken oog was. En ja, mm -hmm. gezien de roodheid mm -hmm. ook vandaag nog, uh, denk ik dat het wel klopt. Ja. Maar wij hadden ook de indruk dat hij zo geëmotioneerd was... dat er een traan kwam gisteravond. Um, ik, ik heb dat ja, ik stond ik er een ja. beetje ver vanaf. Ik, ik zag op een gegeven moment... Ik, want je moet je voorstellen, het is een heel druk café waar we dan staan. En, café Biblos, uh, ja, op het plein daarna. Ja, precies. En, uh, uh, uh, ik, was, uh, ja. ik was live in, het, in, het, in het Nieuwsuur en ineens kreeg ik op mijn oortje... Wilders is er. Dus ik zei, oh, ik hoor dat Wilders er is, ik draai hem om. En dat was helemaal aan de andere kant van het café. Dus ik, kon het, ik was er niet dichtbij. En toen hoorde ik inderdaad mensen zeggen dat hij uh, een traan in zijn ogen had. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het was te ver weg om het uh, te zien. Dus ik ze, hij, weet het niet. Hij maar... had zijn oog gedruppeld, zei hij. Ja, was dat? Geloof, ja. Je, geloof jij dit allemaal, Michiel? Ja, ik geloof het wel. In dit geval nee. wel. Ja, ik vind hem ook niet de type om te gaan huilen. Nee, dat is eh, waar. Eh, al, al, al was hij wel... Eh, ik vond hem opvallend, demoedig en verstild bijna. Verslagen, gisteravond. Hè. En maar dus... je hebt hem vandaag geïnterviewd, Michiel. Hoe ja. kwam hij nu op je over? Ja, nou precies wat Ron zegt. Uh, hij heeft zich al herpakt. Hij uh, lonkt naar uh, de positie van oppositieleider. Hm. Ja. Hij is ook ja. net iets groter dan de SP. Zoals Fleur Agema zei, uh, nadat zij die elf zetels gelijk voor de kiezer had gekregen... dat was in he, het begin van de avond. Uiteindelijk werden het er negen die ze verloren, maar uh, om negen uur bleek het dat er nog elf te zijn... Dat was een hele ingewikkelde rekensom... waar ik trouwens live in de uitzending moeite mee had. Ik, uh, <lacht> ja, echt waar. Ik, zei, ik moest Fleur Aangema interviewen... en toen wist ik het echt even. Was het nou elf zetels of dertien? Of, nou, ik wist het even niet meer. Maar goed, in ieder geval, zij wist het nog heel goed. En dat was eigenlijk kwam wel mooi uit dat zij zei... nee, het waren er elf... En toen zei ze, maar we gaan gewoon door met stennischoppen, Wij gaan uh, keiharde oppositie uh, voeren. De leider ja. van de oppositie en worden. En dat, dat, dat is ook een rol die de PVV ook heel goed past, ja. oppositie voeren. Heren, zometeen meer van jullie van achter de schermen en hoe jullie de afgelopen weken hebben beleefd. Radio 1, BNN Today. En ook onze exit-Hollander in Libanon... die vertelt zo over het rookverbod in dat land... en waarom ze daar helemaal niet blij mee zijn. Wil je wat tegen ons roepen? Zet dan... at BNN Today voor je tweet. Crime is het vandaag. Op aanwijzing van loper Loet van der Gauw. Ja, dat is echt een woord, loper. Loet van der Gauw zijn duikers de afgelopen tijd op zoek geweest... naar sporen van de in 1993 verdwenen studenten Tanja Groen. Nou, er is heel veel kritiek op de actie. Want moet je eigenlijk wel ingaan op de aanwijzing van paragnosten? Daar hebben we het vandaag over. Onze crime-expert Mick van Weli is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij maakt je druk, want er is, er is nogal wat fout gegaan. Hè? In die zaak, toen er op aanwijzingen van een paragnost werd er... Uh, gezocht naar sporen van Tanja Groen. Wat is er misgegaan? Nou ja, Het oogt allemaal wat stuntelig. Voor de duidelijkheid is het dus een privé-initiatief. Dat los van de politie. Er zijn wat duikers die op, op aanwijzing van de Wiggehoede lopen daar zoeken. Zou in de, in Maas... de Maas, bij Maastricht, inderdaad, onder water... zouden dan mogelijk uh, resten liggen. En uh, wat vaten. Kijk, het is zo dat, dat als er inderdaad lichaamsresten van de studenten liggen... dan moet je zo'n plek met grote voorzichtigheid behandelen. Hè? Het is eigenlijk gewoon een plaats delict. En nu zie je dat door, door duik, duikacties... Uh, uh, worden af en toe onderbroken omdat er zuurstof op is. Dan wordt er een buis omhoog gehaald waar wat uit is gevallen. En ze zijn dus bezig, ze zijn aan het vroeten. Dat wordt dan weer onderbroken. Dus Die mogelijk... duikers zijn amateuristisch, dat laat, zijn gewoon... laten dingen vallen? Nou, dat zijn, dit is inderdaad een inhoud ja. van een buis... wat, waar, wat he, cruciaal of, uh, uh, dingen kan hebben, sporen kan hebben. Is gevallen uit een buis, de acties worden onderbroken. Dat betekent als je op een gegeven moment aan het vroeten bent... en iets gaat los, dat dat dan... Kan gaan bewegen en dan ja. ben je het kwijt. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, dus, normaal gesproken, en het wordt ook niet bewaakt. Dus s'nachts kan er iemand daarheen gaan en uh, het ook nog wat stuntelig. Ja, en dat gaat natuurlijk allemaal buiten het politieonderzoek om. Het is volledig buiten het politieonderzoek, hm. geen politie bijna. Maar nou ben jij nogal sceptisch over uh, de inzet van, van paragnosten en lopers, Maar er zijn natuurlijk wel eens, je hoort wel eens van die verhalen. dat er wel nuttige aanwijzingen worden gegeven in, in moord- en vermissingszaken. Nou, met alle respect voor de beroepsgroep, uh, bemoei je vooral niet met serieuze zaken als vermissingen en uh, moorden, vind ik. Kijk, nabestaanden bij onopgeloste moordzaken, familieleden van vermiste mensen, die zijn hopeloos, emotioneel kapot. na jaren van, van onzekerheid. Mm. En dan gaan ze naar een paragnost met het idee van. Hé, laatste hoop, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, dan komt de paragnost op een wichelroeder lopen met wat vage flarden aan info. En die geven heel veel hoop. Maar in praktijk blijkt dat er nog nooit een zaak is opgelost. En eigenlijk geef je uh, he, valse, valse hoop. En dat vind ik, dat vind ik niet oké. Okay. En uh, nou, nogmaals, het is nog nooit een zaak opgelost mm. door een paragnost of een koffie. Dat kijker. heb je uitgezocht? Dat heb ik uitgezocht. Mm. We hebben vandaag nog eventjes gebeld ook. We hebben met verschillende pakketten van justitie gebeld. Uh, ik heb nog even gebeld met Tros Vermist, met uh, directeur Pim Faber. Hè, een jarenlang ervaring op het gebied van vermistingszaken. Nou, niemand kan vertellen dat er, in de, uh, dat er ooit een zaak is opgelost door een paragnost. Peter van der Heurk, goedenavond. Hallo. Je bent misschien wel Nederlands bekendste paragnost. Ja. Um, ja, onder andere betrokken bij het programma Het Zesde Zintuig. Je werkt regelmatig samen met de recherche en met Cold Case Teams. Heeft het wel eens wat opgeleverd dat jij daarmee hebt gewerkt? Nou, ik ben het niet eens met die meneer, want ik claim zelf nee. ook... Nee, <laughs> uh. Hoi. <laughs> Hallo. Hij mag natuurlijk een eigen mening hebben en een eigen geloof hebben. Maar ik zal ook nooit claimen dat ik een zaak op kan lossen, want dat kan ik niet. En dat bestaat ook niet. Dus daar ga ik me naar mee. Maar ik claim wel dat ik door aanwijzingen de politie... op een andere spoor heb kunnen zetten, dat het tot een oplossing kan leiden. Geven eens een voorbeeld, dan. Oh. Uh, ik heb een zaak gedaan uh, waar een oude vrouw is vermoord. En daar wisten ze het wapen niet van. En ik heb gelijk gezegd, van uh, dat is een, een, een, een uh, aanzetstaal van een slager geweest. En dat bleek ook inderdaad een aanzetstaal van een slager geweest te zijn. Want ze hebben dan een proef genomen van een dood varken. En, hoe, wist en dan, je, hoe, hoe krijg jij dat door dan? Ja, dat zie ik. Ja, dat is uh, moeilijk uit te leggen. Jij kan dit en ik kan dat. En dan geef jij dat door aan de politie... en die zijn op jouw aanwijzingen zijn die dat gaan onderzoeken... en dat bleek te kloppen. En dat bleek te kloppen. Alleen, wat het is... Kijk, als ik, ik zal ook nooit iemand aanwijzen, want dat kan ik niet. Ja, ik zou alleen zeggen... Een nou, zo, zo, dader, bedoel je? Ja, dat, dat, dat durf ik ook niet. En dat zou ik ook nooit doen. En vals hoop geven doe ik al helemaal niet... Want ik zet me er juist tegen af van mensen die dat doen. Maar jij, hey. wordt, jij wordt ingehuurd de, door zowel de politie als ook wel eens door de familie? Ja, het gebeurt. Mick? Nou, wat ik wel apart vind. Wat vind je bijvoorbeeld van compositietekening? Want ik heb zelf gezien dat bij het zesde zintuig op een gegeven moment... een compositietekening is gemaakt door een paragnost. Nou, volgens mij is dat het laatste wat je moet doen, want... Steef voor dat je de verkeerde maakte en dat dat ja dat dat is gebaseerd op eigenlijk vind ik niks. Wat nee, vind je klopt, daarvan? Dat klopt. Je zal ook maar ook nog een paar een zien maken. Nee, nee. Want ik ken niemand aanwezig, want je zou je zou er maar op lijken. Je wordt wel door je omgeving worden erop bekeken. Oké, okay. Peter, nog even een vraag. Hè? Ja. Uh, ik heb gepraat vanmiddag met uh, Linda Rosin. Linda is de zus van Monique Rosin, die is in 2003. Uh, uh, ja, vermoord, even buiten Amsterdam. Ja. Een hele trieste zaak. En zij heeft ook meegedaan aan het zesde zintuig. Ja. En jij hebt ook met haar gepraat. En uh, zij zei, wat ik erg moeilijk vond, is dat Peter tegen mij zei... joh, je moet oppassen, niet meer gaan onderzoeken in de zaak van je zus... want uh, dat kan gevaarlijk zijn, mogelijk word je bedreigd. Nou, daar is uiteindelijk eigenlijk niks van gebleken. En zij zei, ja, dat, dat, dat vond ik erg vervelend. Wat vind je daarvan? Ik kan me nog niet herinneren, sorry. Okay. Welke zaak was dat dan? De zaak van uh, Monique Rozin, vermoord in 2003. Is dat in, in die woonboot gebeurd? Nee, dat is. Uh, zij is gevonden op de Uitdammerdijk buiten Amsterdam. Maar goed, jij kan Zegt het mij helemaal niks. Kan niet herinneren. Het, uit, het, ga, het gaat erom dat, Mick bedoelt, het, het, is, een, het is nogal heftig... als paragnosten zoals jij dingen gaan vertellen... bijvoorbeeld aan familie van je moet dit of je moet dat. Want je kan of iemand valse hoop geven... of in dit geval heb je iemand bang gemaakt. Dat, is, dat ligt nogal gevoelig natuurlijk in moordzaken. Nou, ik, ik, uh, ik heb dat niet gedaan, want ik kan me niet herinneren... maar het is natuurlijk nooit de bedoeling iemand bang te maken. Kijk, wat mijn visie is, iemand die bij het paragnost komt... is inderdaad een einderaad. En dan moet je inzicht geven in de problemen die ze hebben. Maar de keuzes liggen altijd bij de mensen zelf. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar iemand is zo onzeker en die klant zich helemaal vast... En, en, en alles wat je zegt geeft hoop. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het zesde zintuig... daar ja. hebben die aan allerlei zaken aandacht besteed... maar ja. er is er niet één opgelost. En dat zou je toch zeggen, potverdorie met al die aanwijzingen en dingen. En, okay, en wat is dat, dan het nut ervan, denk oh, ik? Maar er zijn nog Kijk, wij kunnen, als wij iets zeggen moet het wel bewezen worden. Ja, en dan kapt de politie zelf ook mee. De politie weet ook soms voor 100% dat er een dader is. Maar dan moeten ze het wel kunnen bewijzen dat hij het heeft gedaan. Maar jij bedoelt, wij geven alleen aanwijzingen? Wij geven aanwijzingen. Ik zal nooit iemand aanwijzen. Mick, jij, jij bent er in elk geval op tegen... dat politie en cold case teams dit soort mensen inschakelen? Nou ja, God, ik, ik, vind het, uh, ik ben er niet zo'n voorstander van hoor. Met alle respect nogmaals voor het voor beroep van, van, van Peter. Maar uh, ik heb ook gebeld met de politie in Limburg. En die zeggen heel duidelijk, jongens, ons standpunt is... wij doen geen zaak met paddagnostel Wiggelroederlopers. En dat is in dit geval van de zaak van Tanja Groen. Nou, Precies, want in die zaak zijn ook eerder acties geweest. En die hebben niets opgeleverd. Opge dus, dus de politie heeft duidelijk standpunt. Wij houden ons volledig afzijdig van de zoekactie in de Maas. Dat is een leugen. Ja, leugen, waarom? Ik zei je vertellen dat ik in Limburg aan een zaak gewerkt heb. En men zegt als ik werk dat ik heel erg verander. En ik wist dat niet, dus dat hebben wij een keer zelf opgenomen met een videocamera. En toen is een journalist daar ingedoken. En door de politie werd keihard ontkend dat ik aan die zaak gewerkt had. Een jaar daarna kwam de politie toch bij me. Want ik had toch aanwijzingen gegeven die interessant waren. Maar op dat okay. moment heeft de politie wel ontkend dat ik er was. Terwijl dat we zelf de videobeelden van hebben. Kortom, de politie ontkent wel eens dat er met paragnosten gewerkt wordt. In ieder geval, in dit geval dan. Ja. In dit geval. Goed. Peter van der Hurk vindt dus dat het wel helpt de paragnosten inschakelen. En Mick van Welli, onze crime expert, heeft er zo zijn twijfels bij. Mick, tot volgende week. Dank Peter dankjewel. van der Hurk, Oké, okay, succes. Exit Holland. Niet heel anders. Terwijl er ja, met een beetje pech bommen om je oren kunnen vliegen... heeft de Libanese regering ervoor gekozen een ander probleem te tackelen. De Libanese bevolking rookt nogal veel... en dus is het tijd geworden voor een rookverbod daar in Libanon. Fernande Tets, het lijkt me dat de mensen daar in Libanon... misschien wel iets anders om ze hebben om zich zorgen over te maken... dan een rookverbod. Ja, klopt. Um, het is in zomer geweest vol met kidnappings en uh, ontvoeringen. De elektriciteit valt continu uit... Um, het internet is nog steeds heel erg langzaam. Wegen worden afgezet met brandende banden. Kortom, er is wel meer te doen. Hoe ja. Hoezo dan een rookverbod nu? Uh, nou, de medestanders zeggen dat het te maken heeft met de kosten die het met zich meebrengt. En er gaan ook 3.500 mensen per jaar aan dood. Bijna de helft van de bevolking rookt, inderdaad, zoals je zei. Uh, dus zij zeggen dat dit iets is voor ja, de publieke gezondheid... Ja. En er wordt ook een uh, enorme lobby erbij betrokken van een, een, een lokale presentatrice die zich er heel erg achter heeft gezet. Ja. En ja, blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om uh, nu dit probleem aan te kaarten. En wat gebeurt er? Ik bedoel, in Nederland krijg je een, een boete tenminste, tenzij je in een eenpersoonscafé rookt. Maar anders krijg je een dikke vette boete. Um, hoe, hoe zit dat in Libanon? Ja, hier ook. Uh, als je zelf rookt, dan krijg je een boete van 100 dollar. En de eigenaar die krijgt 1000 dollar de eerste keer. Daarna verdriedubbelt het. En daarna kan je zelfs de gevangenis in. Maar ze hebben niet zo heel veel mensen om dit ook uh, te onderzoeken of het echt gebeurt. Er zijn een paar hotlines die je kan bellen. Die heb ik vandaag geprobeerd. Daar neemt niemand op. Um, en verder, ik heb gehoord dat er rond 80 mensen, waarvan de meeste vrijwilligers, die zijn die rondlopen. Maar er is nog maar één boete uitgedeeld tot dusver. En zijn Libanezen mensen van nature die zich aan dit soort verboden houden? Nou ja, tot nog toe gaat het eigenlijk heel erg goed. Uh, vooral in de cafés in Beirut. Uh, houdt men zich graag keurig aan. Uh, maar de meeste mensen denken dat het niet lang gaat duren. Want? Uh, want nou ja, uh, in Libanon worden de wetten niet zo, na uh, niet zo nauw nageleefd. Mm -hmm. En vaak ook al, uh, ja, je kan altijd onder dingen uitkomen als je de juiste personen kent of de juiste mensen kan betalen. Uh, dus mensen denken meer dat het een soort trend is. Nu is het iets nieuws. Leuk, maar als het koud wordt, dan gaat iedereen gewoon naar binnen opsteken. Kortom, jij blijft gewoon lekker je waterpijpje roken. Dankjewel, Fernande Tets uit Libanon. En Daarmee is het bijna half tien. Hier is Ewald de jong. Radio 1. Het NOS Journaal. In Libië zijn enkele mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid... bij de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Bij die aanval kwam onder andere de ambassadeur om het leven. De aanvallers maakten gebruik van een demonstratie bij het Amerikaanse consulaat. Betogers demonstreerden daar tegen de anti islamfilm Innocence of Muslims.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 Amerikaanse vertegenwoordiger bij het internationaal atoomagentschap IAEA zegt dat Iran bewijsmateriaal op het militaire terrein in Parchin systematisch vernietigt. Toen de VN aankondigde dat het inspecties daar wilde uitvoeren, zou het vernietigen van bewijsmateriaal zijn begonnen. Iran ontkent dat. En Den Haag krijgt een nieuw uitgaanscentrum, het Spuiforum. Het moet volgens de gemeente een plek worden voor muziek, dansen, evenementen en ontmoetingen. In het Spuiforum worden het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium ondergebracht. De theaters uit 1987, die er nu staan, zijn volgens de gemeente dringend aan vervanging toe. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bij mij nog steeds Michiel Breedveld en Ron Vrezen van de Haagse NOS-ploeg. Heren, uh, Gerdy Verbeet, die houdt er natuurlijk uh, volgende week mee op als Kamervoorzitter. Hebben jullie al enige idee wie haar gaat opvolgen? Martin Bosma. Uh, ja, tijdelijk in ieder tijdelijk. geval. Ja, ja, tijdelijk. Dat is de interim, hè? of hoe noem je dat? Ja. ja, nee, dat wordt altijd een enorm uh, gevecht achter de schermen... tussen, uh, tussen uh, de grootste partijen, denk ik. In dit geval Partij van de Arbeid en VVD. Ik denk dat het een VVD er wordt, eerlijk gezegd. Ja, dat denk ik ook. Hè. En wie dan? Maar, uh, wie? Die, uh, nou, ze hadden natuurlijk altijd uh, Abtroot, Charlie Abtroot. Maar die is nou burgemeester van Zoetermeer. Die wilde het uh, vorige keer graag. Die heeft het toen niet gehaald. Dus die is weg. Die kan het niet worden. Uh, tje, tje, ik moet zou ik even moeten kijken. Ik weet het niet. Ga er weet nog het even een plaatje over nadenken. Oh jee. Pak die <lacht> lijst even jongens. <lacht> <lacht> en dan niet van Coldplay Viva la Vida. Want die hebben we gisteren wel genoeg gehoord van Mark Rutte. En als vriendjes. We dachten we doen een keertje een andere. Namelijk Talk. en die Houtkamp, je zei net al dat deze wedstrijd Nederland-Zweden... was iets minder enerverend dan het Coldplay-concert. Ja, wat was dat geweldig, zeg ik. Ik heb al wat concerten mee mogen maken, maar dit was echt uh, fantastisch. En uh, een paar dagen later... Uh, mochten ze ook nog de slot doen op uh, de Paralympics... Ja? dan uh, ja. heb ik ook nog uh, een paar uur zitten genieten. Nee, dat was erg leuk. En ik heb ook van het hond al weer even kunnen genieten... want Nederland heeft toch maar weer even gas gegeven. En niet te kort ook, echt uh, flinke uithalen. Onder andere van Kurt Smit. Maar ik moet eerlijk zeggen, de werpers die bij uh, uh, Zweden op de heuvel staan... Ik, uh, op mijn leeftijd zou ik nog bijna zeggen... ik word zweet en dan ga ik daar wel staan. Want <lacht> ik gooi echt harder. Uh, ze krijgen ook die ballen echt he, zo verschrikkelijk hard om hun horen uh, terug. Het staat... Uh, Ondertussen 15-1 in het voordeel van Nederland. We zitten in de zesde inning. Nog een puntje erbij en dan is het zo dadelijk afgelopen. En dat puntje gaat ook nog wel komen, want er is nog niemand uit. En Kurt Smit staat op het derde honk. En de Zweden hebben weer een nieuwe werper. Dus dat, dat komt wel weer goed voor Nederland. En dan is dit gewoon kat in het bakje, zoals dat mooi heet. Nederland leidt met 15-1. En de wedstrijd is over een nou, minuutje of tien afgelopen. Onze Joris Keuvel die was gisteren bij het vrijwilligersfeestje. Nou, dat niet helemaal. Hij was bij het feestje van D66. En daar keek hij met vrijwilligers naar de uitslag. De eerste prognose zijn toch nog 12 zetels, dus ik ben wel tevreden zo hoor. Adrian, Adriaan Anderling, jij bent vrijwilliger in Den Haag. Ja. Vorige week mocht ik met jou mee flyeren en vanavond zei kom gewoon eens even langs op het D66 feestje. Ja. Nou, hier ben ik in de nieuwe kerk in Den Haag. Campagne voeren is hard aan het werk, maar campagne voeren is ook uh, vieren als het voorbij is. Waar is de grote leider? Nou, om het nou zo te noemen, maar ik neem aan dat je Alexander bedoelt. Ze is wel even naar hem toe lopen? Tuurlijk, geen probleem. Ik moet hem nog een boodschap meegeven. Ik kreeg een smsje van mijn moeder, die zei dat ze mijn clue niet vond lijken. Uh, heeft die moeder wel een bril op gehad de laatste weken? Het is de eerste keer dat ik het hoor, dus ik denk dat die het zal waarderen. Democraten, kan deze avond nog stuk? En ik wil jullie nu alvast heel hartelijk danken voor al dat volgen. Jongens, een enorm hartelijk applaus voor jullie zelf. Ja, dat doet even goed, hè, dat hij dit zegt. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk staat iedereen hier bij elkaar omdat ze dit de afgelopen weken geleefd hebben. En dan is het toch fijn dat je daar waardering voor krijgt, absoluut. Knap, hoor, dat je dat doet gewoon als vrijwilliger, gewoon uren en uren. ...voor een partij geven en uiteindelijk een stijptgehaltefeest... ...en moet je ook voor je biertje betalen. Ja, ik betaal liever voor mijn bier als dat betekent dat het geld ten goede kan komen aan de campagne. Dan vind ik dat al lang nuttig. En ik ga ervan uit dat wij vannacht ergens kunnen zeggen... ...ja, die winst is binnen! Het is gewoon heel goed om te zien nu dat Nederland in ieder geval weer naar binnen trekt. Dat is wat we nodig hebben. Nou, Tim, jij bent ook vrijwilliger, maar dan in Utrecht. Ja, zeg jij nou maar eens even wat daarop, wat Adriaan allemaal te vertellen heeft. Wat ik interessant vind nog, is dat uh, het CDA wat dat heeft, nu echt de woestijn ingaat. Of ze daarmee gaan regeren of niet. Zijn jullie nou de hele avond alleen maar over politiek aan praten? Of uh, kijken nog een beetje naar mooie vrouwen? Het gaat niet gelukkig niet alleen over politiek. Nee? Ik ben heel blij als het morgen even veel minder over politiek gaat. Nee, nee, nee, nee. Maar vandaag is wel een soort van klimaat. Uh, Eén ding garandeer ik Nederland. Wij zullen niet instemmen met stilstand. Hoe moet mee Zonder te grote luiden. Nou, de Grote leider vind ik nog steeds een beetje Capo, die doet hier en dat is hij niet. Maar roerend eens met het idee dat we inderdaad alleen maar aan tafel moeten gaan zitten als we werkelijk iets kunnen bereiken. En dat is wat hij nu zegt en dat is heel terecht. Ja, ik zal de pechtig gewoon zo hier we kunnen hem aanraken. We zijn niet in Amerika. Het is geen, uh, geen President Obama waar je door allerlei kortons-anitaires uh, en zo moet. Toch leuk, gewoon die tussen publiek een pintje staat te drinken met al je D66-vrienden. Hai. Dank jongen. Dankjewel. Alexander Pechtold, ook alvast gefeliciteerd. Ja, zoals het er nu naar uitziet, uh, kunnen wij deze avond uh, met een feest afsluiten. En Adria, die wilde nog wat zeggen. Zijn moeder heeft wat gezegd. Een, moeder, een sms van mijn moeder dat ze je op ploenie vond lijken. <laughs> nou, ik drink andere koffie. <laughs> ja, ach. Ah, ja, Prima, toch? Je bent kapot, hè? Ik ben kapot. Het was vanochtend... Uh... Vijf uur toen mijn wekker ging, zes uur toen ik flyers aan het halen, was en zeven uur toen ik op het station stond. Dus uh, het zit er wel een beetje op inmiddels. Ik ben ook heel blij dat het klaar is. D66 had 11,8 en wint behoorlijk wat in Amsterdam. Het was veel babbelen vanavond. Ja, het zijn toch uiteindelijk mensen die er zijn voor de uitslag. Dus het duurt lang, maar het feest is al goed losgebarsten, gelukkig. We weten nog geen definitieve uitslag, maar we weten één ding heel zeker. We hebben winst gepakt en dat maakt iedereen blij. Is al machtig, en, uh, het is wel machtig nacht, En het feestje gaat nog wel even door. Joris Kreugel, die feesten mee met de vrijwilligers op het D66-feest. Nou, de heren bij mij in de studio, tenminste in Den Haag in de studio... bepaalt geen vrijwilligers, hoop ik zo, tenminste. Nou, wel liefhebbers. Ron Freese, Michiel Breedveld, wel liefhebbers. En ook heel hard gewerkt de afgelopen tijd, heel hard gewerkt. Daar gaan we het ook even over hebben natuurlijk, en over de uh, situatie nu. Ron, dat heeft iedereen gezien afgelopen week een fragment van jou bij de wereld draait door. Hé, hey, wacht even, wacht even. Je, je stelt ons een vraag en dan zeg je... na de plaat wil ik het antwoord hebben. Ben je dat nou vergeten of komt dat nog? E, oh, dat komt nog. Je oh, wilt toch dus van nog. de Kamervoorzitter? Ja? Ja, nee, dat, oh, komt, dat nog. komt nog. Ik wilde nee, eerst even naar het fragment oh, van ik jou. Ik dacht, ik, ik help weer even. Nee, nee, nee, nee, ik ga nee, nee, nee, nee, even nee. bij de les. Nee, maar ik, dat is niet, nou, ik, oh, je wil, wil iets anders doen. Even dat iedereen weet van... oh, dat is die man die bij de wereld draait door... daar in het fragment zat. Dat Welk weet ik fragment? Wel. Ja, jij kwam in beeld en... Ja, je deed je ding, zeg maar, en je wallen hingen op je knieën... en je zag er ja, nog die Oké, oké. Okay, okay, ja, dat, dat uh, fragmentje. Dat fragment, ja, ja. dat is wel heel erg naar, ja. ja. ja. Vind, ja nou, dat, dat komt omdat we, hebben hier, uh, we hadden hier een camera die is kapot gegaan in de studio... die ja. avond daarvoor. En de volgende morgen vroeg uh, moest ik daar gaan staan... en toen hadden ze die camera niet goed kunnen instellen... Dus ik kwam, uh, ik zat om zeven uur te kijken en ik dacht, wat zie ik eruit zeg, dat is niet normaal. Ik ging in de spiegel kijken toen dacht ik, nou zo zie ik er in het echt niet uit. <lacht> en uh, toen gingen er ook mensen verontrust uh, op Twitter en sms'en van uh, Ron, uh, gaat, gaat Ron, het wel goed? Hoe gaat ben je, het? Ben je, ben je niet oververmoeid, moet je niet eens een dag vrij nemen. Uh, en toen ben ik hier met de techniek gaan praten en die hebben toen, uh, dat was helaas wel daarna, uh, na het interview, dat was op de dag dat Rutte hier ook was, dus dat was extra vervelend eigenlijk. Toen hebben ze die camera iets anders ingesteld. En ja. toen zag ik ineens weer tien jaar jonger uit. <laughs> dus, uh, en ook weer een stuk uitgeruster. En in diezelfde dag, ook in die uitzending... ging er ook iets inderdaad helemaal mis uh, in de communicatie met Hilversum... Hmm. Want het is soms best wel ingewikkeld. Want we maar, eh, met allemaal instartjes en uh, uh, uh, uh, uh, uh, wie doet wat in een uitzending. Ja. En als dat niet goed uh, onder tijdsdruk uh, is afgesproken, dan kan het misgaan. En daar ging het mis. Dus je zag mij inderdaad met wallen, zoals jij zegt, op, op mijn knieën. Uh, en uh, vervolgens uh, werd ik iets te laat uh, geschakeld. Waardoor ja. je ook zag dat ik nog een beetje wegdraaide. Je rolde met, ja, je, rolde van, met je ogen in. Je, je zuchtte zag, je zag en... mij denken, oh my god. Ja, was ja, dat hij dan blijft dan ook heel rustig op de redactie en zo daarna. Hè? Dat is echt heel mooi. Uh, ja, ik, uh, ja, ik ga er altijd stilletjes in een ja. hoek zitten. <laughs> Maar was, de, dat, was dat de vermoeidheid of was dat was het een domme vraag waardoor je met je ogen rolde? Nee, het was absoluut geen domme vraag. Mm. Het was gewoon de, ook niet de vermoeidheid, het was gewoon de irritatie over het feit nou, dat, de dat het in misgingen. de uitzending niet ging zoals we nou. hadden afgesproken. Michiel, wat, uh, jullie hebben alle twee nou ja, bijna 24-7 gewerkt. Wat was voor jou het moment dat je dacht, nu zit ik er even doorheen? Nou, gisteren bij de PVV, dat vond ik wel, wel heel heftig. En dat komt ook omdat de samenwerking in het begin van de avond, later niet, maar was erg moeizaam. Uh, we werden op een afstandje gehouden, achter een koortje. Uh, ja. we, he, dus als wij kamerleden of uh, fans of uh, nou ja, PVV'ers wilden spreken voor onze microfoon, dan uh, kwam er iemand zeggen dat dat niet de bedoeling was. Uh, we mochten met niemand praten. Op een gegeven moment uh, werd uh, een jongen van Pauw Nieuws uh, een nieuwe verslaggever. Jan nog wat? V. Nou, ik ben het even kwijt. Ja, een nieuwe Jan die in ieder geval. Werd weggestuurd. Uh, terwijl dat, uh, nou, hij was nog niet, uh, niet, niet half uh, van Castricum. Uh, en, ja, dan, en to, ja, op zo'n dan, moment dan, dan, dan loop je daar gewoon even stuk op. Dat je denkt: van, ja, Sorry, maar, maar ik kom niet naar werk doen. Dan schiet je uit je slof. Nee, ik dacht ik moet mijn mond houden, anders dan stop ik niet meer. Nee, en bovendien, wij moesten, wij moesten daar natuurlijk een hele grote live uitzending vandaan ja. doen. Dus je moet, je moet toch heel diplomatiek uh, opereren op zo'n moment. Omdat, kijk, Pauwnieuws kan het zich misschien permitteren om eruit uh, gegooid te worden. Maar de NOS kan zich dat niet permitteren. Ik zie het al, dat ze met mij schaken en zeggen, ja sorry jongens, ben eruit gezet hier. Ja. Dat gaat gewoon niet. Dus je moet je schrikken in de, in de, in de afspraken ja. die zij... Uh, en dan ja. denk ik altijd maar, weet je, we beginnen op deze moment manier en dan zal je zien dat het in de loop van de avond wel wat soepeler wordt. En dat zij ook wel gaan inzien dat het toch heel raar is dat het als om negen uur die voorlopige prognose komt, wij bij de NOS niemand van de PVV kunnen laten re reageren. En dan gaan we ook zeggen, ja, we, we, we, dan mag dat mag je is niemand wat zeggen. Ja. Dat ga je dan, dat wordt, en dat wilden ze natuurlijk ook niet. Dus uiteindelijk werd het allemaal wel weer wat soepeler ja. en uh, sterker nog, uiteindelijk hebben we ons werk eigenlijk wel heel, goed. heel erg goed kunnen ja. doen daar. Even naar um, een ongelooflijk drukke periode. Dan moet er ook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 Ja, dat is echt zo, hè? Ja. Ja, ja, en dat is Hernandez echt zo. schrijft daar heel vinnig over in zijn boek ook. Hè? Die net uh, die het boek uit heeft. Ja, ja, ja van moet deze droomvluchtverslaafde het land leiden? Uh, er wordt wel een hoop gekkigheid over gedaan, maar ik bedoel, ja, ik denk, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar hoe? Ja. Even, even eruit. Hoe, ja. de, hoe deden jullie dat in deze tijd? Goeie vraag. Ja. Nou, ik, moest oh. ik deed natuurlijk die ochtenduitzendingen bij het journaal elke ochtend, dus ik moest om half vijf op. Zo. Je hoort het goed, half vijf. Ja. Uh, en dat vijf dagen per week. En dan gewoon om zeven uur, uh, of half zeven eigenlijk al de eerste uitzendingen. En dan uh, tot twaalf uur door. Eén uh, uur ongeveer, smiddags. En uh, ik kwam dan thuis en dan was ik eigenlijk heel erg brak en moe. En wat ik dan deed is, ik ging op de racefiets. Ging ik heerlijk de duinen in. Het was gelukkig mooi weer al die weken. En dan ging ik als een gek fietsen. En dan kwam ik om drie uur, half vier terug. En dan uh, was ik uh, over mijn vermoeidheid en over mijn brakkigheid heen. En dan kon ik er weer tegenaan. En s'avonds ging ik na het acht uur journaal... Uh, ging ik heerlijk een boek lezen over de Vietnamoorlog. Ook een gezellig. heel ontspanning. Ja, echt een heel goed boek heb ik daarover nu op dit moment. Geschreven door een Vietnam-veteraan Mattenhoorn. Dan kan ik iedereen aanraden. Echt een heel mooi boek over de Vietnamoorlog. En dan na twee bladzijden... Uh, als ze, de, ze van de ene jungle naar de andere jungle waren getrokken... dan uh, viel ik in slaap. Ja, dan viel je in slaap. Hey, Michiel, um, wat kunnen we nu verwachten? Want um, ja, voor, ik zou denken jullie kunnen nu wel even op vakantie, want het wordt alleen maar wachten bij Rutte voor de deur. Nee, radiostilte. Ja, radiostilte, ja. maar radiostilte is heel arbeidsintensief, kan ik je verzekeren. Het punt is dat we daar natuurlijk in ieder geval moeten zijn om, als ze wat zeggen, dat in ieder geval op te vangen, dus uh, ja, dat wordt dan toch weer... Uh... Ja, maar we weten nog de beelden van Ron bij het katshuis bij het hek. Dat was ja. wel hilarisch, wachten, wachten, wachten, achter, uh, af en toe achter die fiets aanrennen. Gaan ja. we dat nu ook zien? Nou, ik hoop niet dat, dat het zo rigide gaat worden. Nee, ja, dat ga ik niet meer doen. Achter een fiets, <laughs> nee, fiets aanrennen, nee, sowieso niet. En bij het katshuis, daar zal het zich niet gaan afspelen. Dus het is wat dat betreft... Nee, okay. wat maar wat ga, je, wat ga je nu doen, Michiel, de komende tijd? Ja, het punt is, wat, wat, kijk wat er gebeurt daar... is dat er een onderhandeling plaatsvindt. Dus er is heel veel aan de hand... Ja, er worden dus standpunten uitgeruild uh, over, nou ja, je kunt het dus gek niet bedenken of daar moet wel een compromis over gesloten nee, worden. Nee, ja, uiteraard, maar wat kan jij daar als verslaggever doen? Wat we dan moeten doen is met zoveel mogelijk mensen proberen te spreken en uh, contacten warm houden op het moment dat iemand denkt van nu wil ik wel iets loslaten, dat ze dat in ieder geval dan bij ons doen. En wat zijn de oliemannetjes waar jij nu uh, je op stort? Nou ja, ja dat, dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Kringen rondom. Ja. Dat gaan we niet kringen zeggen. Kringen rondom. Ja, ja nee, ja, ja, kijk, zelf, dat, ja. Als je even ervan uitgaat dat de VVD en de Partij van de Arbeid... Uh, die onderhandelingen zullen gaan doen... met een kleine club rond uh, Rutte en rond Samsom... Dat, dat, dat wordt de kern van uh, zeg maar die onderhandelingen... als het allemaal zover komt... Uh, dan uh, zullen wij natuurlijk toch veelvuldig uh, onze contacten... in die VVD en de Akeringen uh, aanboren. Stef Blok, Hamer, dat zijn de mensen mm, waar je omheen moet hangen, toch? Ja, nou, inderdaad, dat onder andere. Dat zijn de mensen waar je veel contact mee moet hebben. Daar hoor je niet altijd wat van. Maar op het, die zijn natuurlijk ook heel erg gebonden aan de radiostilte... zolang het allemaal goed gaat. Mm. En, maar zodra er uh, momenten komen dat ze resultaat willen uitvinden of uh, een probleem uh, willen uh, neerleggen... dan moeten jullie er staan volk vast voor te bereiden op het feit dat het misschien fout kan gaan... en er gespind moet worden, zoals het heet. Ja. Dan moet je er zijn en je weet ja. nooit precies wanneer dat kan zijn. Dus je moet altijd alert blijven, want er kan altijd... en ook als het moment daar wel is, dan heb je al die contacten... Uh, heb je toch wel weer zoveel gehoord... dat je ook je verhaal beter op orde hebt. Even een klein poeltje maken, Michiel. Wanneer hebben we een nieuw kabinet? Uh, half november. Frits Wester zijn vanavond voor november nog. Ja? Ja. Half november. Ah, ja, de, nee, als Frits Wester zegt half november... Of wat zei hij? Voor november. Voor november. Nee, dat klopt niet. Nee? nee, nee. Half november. <laughs> ja, ik denk, ik denk ook ergens in de loop van, uh, van november. Ja. En wie wordt de nieuwe Kamervoorzitter? Ja, daar hebben we een hebben hulplijn we voor. Ja, we daar hebben het doorgespeeld naar uh, onze secondant. Daar <laughs> hebben we een hulplijn voor ingeschakeld. <laughs> en dat is? Nee, nee hoor, nee, hoor. Nou, uh, onze collega Dominique van der Heijden... die zat in de auto onderweg kennelijk naar dit programma te luisteren... en die dacht, ik ga ook even... Kijken of ik wat aanwezigheid kan doen. Maar die heeft een paar uh, namen genoemd. Die het, niet, die het niet worden, maar die het misschien wel zouden kunnen worden. Je weet het maar nooit. En dan noem ze? Uh, nou, dat is die VVD'er Ton Elias. Mm -hmm. Hij wordt genoemd vanaf nu. Dus nogmaals, dat <laughs> moet niet gelijk ja, ja, ja. op de ja. 101 of ja. zo. Hè. Maar uh, en, uh, uh, van de SP, dat is ook wel interessant. Uh, Jan de Wit. Jan dat de is de man weet. die de, de parlementaire enquête de ja. heeft gehaald he, bij bankencrisis. Hij heeft 5232 dagen erop zitten al in de Tweede Kamer. Dus hij is. Uh, Ton Helias of Jan de Wit? Jan de Wit okay, van de FP. Genoteerd. Zou um, zomaar kunnen. Half november hebben we een nieuw kabinet. Heren, uh, geen vakantie. Ik wens jullie nog een prachtige tijd. We gaan jullie nog veel zien en horen. Michiel Breedveld en Ron Oké. Okay. En jouw kamp, waar zijn we geëindigd? Elf 1 17-1. 17-1. Ja. Ja. Hallo. Ja, ze hebben nog even flink toegeslagen in de laatste slagbeurt. Oranje. En de gelijk, gelijkmakende zesde inning kon Zweden niets meer klaar stomen. Een mooi dobbelspel van Nederland. En een prachtige vangbal van Wesley Connor Maakt een eind aan deze ongelijke strijd, zoals dat heet. Uh, 17-1. Ja, het zegt genoeg. Veel te zwak Zweden. Maar morgen wordt het anders. Want dan staat Spanje op het programma hier in Rotterdam. Weer om half acht. Uh, EK. En dan begint het EK eigenlijk echt voor... Oranje Eerst Spanje, dan Italië en dan zondag de finale. Waarschijnlijk tegen Italië 17-1. Zweden veel te zwak. Leuke jongens, maar weinig honkballers. Ik in een second. Ik in een second. Hand Never thought it would happen.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 Norsey Jazz. En ze wordt in Engeland gezien als een van de allergrootste ontdekkingen van dit jaar. Liana Lahavas Is Your Love Big Enough. Tweede kamer inzicht. zicht. We gaan Den Haag enteren. Ja, in de aanloop naar de verkiezingen hebben wij Dirk Poot en zijn piratenpartij op de voet gevolgd. Maar ja, gisteren het debakel. Dirk, geen e-zetel, we hadden het je zo gegund. Ja, maar debakelen ze niet hoor. Wat zeg je? Een debakel is het niet. Een debakel, nou ja, weet nee. je, Nee, zo zou je het zelf niet noemen. Nou, dat vind ik goed nee, om te horen. We hebben drie keer zoveel stemmen gehaald als twee jaar geleden. Ja, ja. Hoeveel zijn de, het er bij elkaar? Het was uit meer dan 30.000 stemmen geweest. Maar ja, die ene zetel, daar hoopte je zo op. Ja. Wat, gisteren, toen je het eenmaal door had, het gaat niet gebeuren, wat, wat ging er door je heen, Dirk? Uh, ja, teleurstelling... En uh, aan de andere kant toch wel trots dat we zo ver gekomen waren. En als je dan gewoon eens hebt gekeken naar die Piratenpartij, we, uh, we hebben vier keer zoveel leden gekregen uh, dit jaar. We hebben echt gewoon drie keer zoveel stemmen gekregen als vorig jaar. Uh, we zijn als je zo nee, dat doorgaat... Voor, voor, over twee jaar. Precies, dan nou, over ja. twee jaar gaat het lukken. Over twee jaar ja, dan hebben we weer verkiezingen we we waarschijnlijk. <laughs> Laten we hopen over vier jaar dan. Hopelijk um, vier jaar, maar realistisch gezien. Gisteren nog even. Ik zag jou eergisteren bij RTL 4. Dan ging het nou niet helemaal soepel. 30 nee. seconden voor Dirk Poots van de Piratenpartij. Meneer Poots, gaat u gaan. De Piratenpartij wil het auteursrecht updaten... zodat het internet vrij en ongecensureerd blijft... en medicijnen weer betalen worden. Uh, <tie> Uh, uh, wij, uh, wij willen de overheid weer naar de burger laten luisteren. En uh, ik raak mijn tekst uit. Nou, Dirk. Ja, en ja. Okay. Hoe ga je dat volgende keer voorkomen? Uh, want je komt er wel. Uh, nee, ik denk dat wat hier gewoon. waar ik hier de ging, is. dat ik hier. Uh, uh, iets uit mijn hoofd heb moeten leren. Ik heb tot nu toe alles wat ik tijdens de hele campagne heb gedaan. Het kwam gewoon zeg maar. Uh, dat, dat, dat, dat op komt dat moment uit jou. ik dat. Ja, en hier is er gewoon een, of andere, een paar, gewoon drie zinnetjes die ik die ook twee en half uur door mijn hoofd uh, ja. had lopen, lopen sproken. Dirk Poot, en wij wensen je het allerbeste. En het, over vier jaar gaan we je weer volgen. Het komt er goed, want er het het zit alleen maar een stijgende leiding. Dankjewel, je Dirk Poot, dat je de afgelopen Bedankt. tijd bij ons was. Ahoy! Iemand nog een visstek, BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Allereerst schrijver Peter Buwalda had vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag. Nou, ik ben uh, vanochtend vroeg opgestaan uh, om vanuit Haarlem met de trein naar Enschede te gaan. Omdat er een straatnaam wordt met Bonita Avenue. Ik werd ontvuld op de campus, maar uh, de NS heeft ervoor gezorgd dat ik uh, te laat was. Dus uh, ik ben op de helft een beetje weer omgedraaid en naar huis gegaan. Dus ik ben, niet, ik ben er niet bij geweest dat, uh, dat mij de grootste eer tot dusver is uh, bezorgd. Een eigen straat. niet gekke woorden. Bedankt. Schrijver naar mijn Deze verkiezing kent twee zielige verliezers. De PVV en GroenLinks. Gisteren was Wilders nog de man. Vroeger moesten de medium nederig bellen. Nou mag hij blij zijn als de telefoon gaat. En GroenLinks is er met een flinke bam achtergekomen dat het over de DB7 zetels waard is. Voor hen tijd voor een magenfles vodka en een handje pillen. Journalist Helle Huck. Ja, ik heb net mijn column op Twitter gezet of journalisten moeten zeggen op welke partij ze stemmen. Afgelopen dagen vroegen heel veel van mijn volgers van hé hey helle, wat ga jij nou stemmen? En ik zat ernstig te twijfelen of ik het moest zeggen. Maar ik heb besloten om het uh, toch voor mezelf te houden. Tot morgen. Tot morgen. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live.